Door Al-Negens met het NOS-journaal. De luchtaanval in de Syrische hoofdstad Damaskus heeft aan een vijfde lid van de Iraanse revolutionaire garde het leven gekost. De man is aan zijn verwondingen bezweken. Onder de doden zou het hoofd zijn van de Iraanse inlichtingendienst in Syrië. De garde valt rechtstreeks onder de geestelijk leider van Iran, Ayatollah Khamenei. Behalve de vijf Iraanse gardisten waren er bij de aanval in Damaskus nog vijf doden. Volgens Iran en Syrië zit Israël achter de aanval. Het regime in Iran zegt mogelijk met een reactie te komen. Binnenvaartschippers leven steeds minder goede regels na. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt voor onveilige situaties. In 2022 werden 115 bedrijven geïnspecteerd. Bij elk van die bedrijven was wel wat mis. De inspectie deelde toen 23 boetes uit. Volgens de inspectie kampen veel schepen met personeelstekorten en een hoge werkdruk. Bij Roosendaal is de A58 nog altijd in beide richtingen dicht... vanwege een grote brand vlakbij de snelweg. Inmiddels is de rookoverlast iets verminderd... maar vanmiddag was er een grote rookpluim tot in de verre omtrek te zien. de brand in Roosendaal raakte niemand gewond. In een weiland van schapenhouder en boerenvoorman Bart Kemp uit Otterlo in Gelderland zijn 13 doodgebeten en zwaar gewonde schapen gevonden. Kemp spreekt van een slagveld... Hij denkt dat de schapen het slachtoffer zijn geworden van de wolf. Het was de vierde keer in korte tijd dat hij dode schapen vond op zijn land. De Amerikaanse zangeres Mary Wise is overleden. Ze was leadzangeres van The Shangri-Las. De meidengroep maakte hits in de jaren zestig. Hun grootste was Leader of the Pack. Het nummer werd daarna nog vele malen gecoverd. Onder andere door Bette Midler en The Carpenters. Mary Wise was 75 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe, maar het blijft nog wel droog...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 De grootste vaart. Mijn elke stad in hoog. Denk ik dat ben jij. Mijn hart klopt in me keuk. Je gaat me deur voorbij. En die Zelf is wijs. Is dat de grootste fout. Bij die denk ik dat jij. Het is nu voorbij. Bij, is dat de grootste fout? denk ik Je gaat me deur voorbij. Dit is ZFM.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 Zou eten? Wil je zijn niet voor heel even? Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen? Genieten van je lach en van een bezoek. Ik zou met jou willen de staartje willen eten? Gewoon genieten, lol beleven. zo van je houden dag en nacht.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 Gesteld. Ik had je nummer op een briefje ergens bij de telefoon. En toen heb ik. Ik wou niets liever dan Zeg me, zeg me alsjeblieft dat jij diezelfde passie voelt voor mij, mijn lief. Ik heb je nog veel liever lief dan die. Geef me alles voor zodat ik elke dag naar jou wakker worden mag. Krijg liefde, nieuwe kracht. Mijn hart zocht dat ik op je wacht. Ik blijf altijd van jou dromen, alleen van jou. Jij niet passie voelt voor mij, Mulier. Ik heb je nog veel liever lief dan dit. Geef me alles voor zodat ik elke dag naast jou wakker worden mag. Zeg maar alsjeblieft dat jij niet dezelfde passie voelt voor mij. Mijn lief, ik heb je nog veel liever lief dan lief. Geef me alles voor, zodat ik elke dag naar jou wakker worden mag. Als wakker maar... Het ritme van Zandvoort. De laatste tijd ben ik een beetje Dus winkelkar, ik denk de hele dag alleen aan jou. En op het werk verschijn ik zonder kleren aan.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 de bestond niet, de dag ging over in de nacht, ik hield van jou, hernie.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 Als je dertig opgeeft, wacht er als op mij. Alsjeblieft op mij oh, ja. Wacht dan alsjeblieft op mij Zangenaar het geluk Nog zijn dat alleen maar dromen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 Of zijn dat alleen maar dromen Samen voor altijd Ik hoop dat dat gebeurt Samen laten we niet Dat eens voor ons zal komen .9 Zie Ik kwam net uit mijn bed. Ik had wat koffie gezet, en het ochtendblad binnengehaald. Bij mijn haastig ontbijt had ik net even tijd.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 voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk, Met sluier nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop om daarom is hier te koop, Telefoon 2604. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk, Nooit gedragen, geen enkele keer.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 gaf jou mijn hele hart Dacht dat jij voor mij de ware was Totdat mij verteld werd dat jij toch niet zo eerlijk was de berichtjes is op je telefoon, een stiekem last. Jij hoeft niets meer te zeggen, of uit te leggen. Ik weet genoeg, het is beter dat je gaat. te laat Dit had ik van jou nooit verwacht want jij doet je toch altijd heel heilig voor Maar de waarheid kwam toch boven tafel Ik heb jouw spelletjes wel door Ben jou niet dansend, laat mij nu met rust. Het is te laat. Ben jou niet dansend, laat mij nu met rust. Het is te laat. We'll Vannacht zou zijn Ik zag het pas bij de jassen In de rij Ik was hier helemaal nog niet op voorbereid Vannacht Als je hier zo vlak bij me bent Dan voelt het veel alsof mijn hart Belijf lijf En dan verzet ik mij ineens op dat moment Als je laat Ik denk weer op... Met je mee vandaag Ik denk weer oh oh Ik wil weer zo oh Ja zo zo graag met je mee vandaag Vanaf een afstand kijk ik toe op jou ik zie hoe jij hem je drankje toevertrouwt Ik wil je spreken, maar schat, wat moet ik nou vannacht Zonder woorden ben jij uitgedaagd Ik heb bij de DJ onze zon weer aangepakt Zodat je weet dat deze jongen weer op je jaagt En je lacht